Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In de 22 gemeenten met een grote Marokkaans-Nederlandse gemeenschap... komen Marokkaanse jongeren twee keer zo vaak in aanraking... met de politie als leeftijdsgenoten. Het gaat om jongens tussen de 12 en 24 jaar... 40% van de Marokkaanse-Nederlandse jongens heeft een strafblad. Het samenwerkingsverband van de 22 gemeenten... wil dat het aantal probleemjongeren over twee jaar flink is teruggebracht. Dat moet door middel van een harde aanpak... waarbij ook kansen worden geboden aan de probleemgroep. De gemeenten hebben de cijfers nu voor het eerst gepubliceerd... en wil dat voortaan jaarlijks doen. Om een goed beeld te krijgen van de problemen in de Marokkaanse-Nederlandse gemeenschap... is onder meer gekeken naar criminaliteit, schooluitval en werkloosheid. Een Chileense rechtbank heeft alle bezittingen van het mijnbedrijf San Esteban bevroren. San Esteban is de eigenaar van de kolenmijn waarin 33 kompels al anderhalve maand vastzitten nadat een tunnel was ingestort. De Chinese regering had de rechtszaak aangespannen omdat San Esteban er financieel slecht voor staat. Bezittingen hebben een waarde van ruim 7 miljoen euro. Door beslag te leggen op onder meer machines en voertuigen wil de regering voorkomen dat het bedrijf geen geld meer heeft om de mijnwerkers te redden. De kompels zitten vast op zo'n 700 meter diepte. Ze krijgen voedsel, water en medicatie via een paar nauwe schachten. Hulpverleners denken dat ze de mijnwerkers begin november kunnen bereiken. Rijkswaterstaat verwacht dat het weekend op de snelwegen het drukste van het jaar wordt. Door werkzaamheden is een aantal wegen afgesloten. De A20 is tussen Ketelpijn en Kleinpolderplein dicht, van Gouda naar Hoek van Holland. De A2 is naar het zuiden afgesloten, tussen Del en Everdingen en ook de A67, tussen knooppunt Leenderheide en Liesel is dicht. Omdat de omleidingswegen van de projecten elkaar deels overlappen, worden overdag veel files verwacht. Met weer, vooral in het Zuidoosten valt nog een bui. Overdag is het wisselend bewolkt. En in de kustprovincies kan een bui vallen bij een graad of 15. Dit was het Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met nu de nacht.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 I've We about to break it down and damn, gonna be okay. Take it all for granted. Oh, sunrise will. Die. It ain't no crime to stop, so take your time to stop. Like I told you, and never take it all for granted. Oh, son like sunrise will do. So we call